Spoedige start. Jobbehoogs met het NOS Journaal. Nabestaanden van slachtoffers van vlucht MA17... waren de eerste dagen ontevreden over de steun en de opvang die ze kregen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Met name de hulp van de Rijksoverheid... vonden nabestaanden aanvankelijk onprofessioneel en vervelend. Ze konden moeilijk contact leggen en werden met argwaan behandeld. Na de dag van de nationale rouw ging het beter. De ceremonies bij aankomst van de stoffelijke resten... en de nationale herdenking waardeerden de nabestaanden juist enorm. Macedonië wil zo snel mogelijk een eind maken aan de ruzie met Griekenland. De Grieken zeggen dat Macedonië zijn naam heeft gestolen van de Griekse provincie Macedonië. Vanwege de ruzie voorkwamen de Grieken dat Macedonië lid werd van de EU en de NAVO. Morgen gaat de minister van Buitenlandse Zaken op bezoek in Athene. Voorafgaand zegt de Macedonische premier in een Britse krant dat hij een referendum wil houden over een nieuwe naam. Asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben ook op de langere termijn moeite om een baan te vinden. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van de asielzoekers die tussen 1995 en 1999 te horen kregen dat ze mochten blijven, heeft maar 35% werk gevonden. Het SCP waarschuwt dat er snel wat moet veranderen vanwege de vele asielzoekers die nu naar Nederland komen. Als er niets gebeurt, belandt een groot aantal van hen straks in de bijstand. De politie in Brabant heeft in een sloot bij Etteleur opnieuw menselijke resten gevonden. Zaterdag werden ook al menselijke resten ontdekt. Dat gebeurde nadat een wandelaar de politie had getipt. Daarop werd besloten de sloot waar de vondst werd gedaan droog te leggen. Vanmorgen gingen politie en brandweer in alle vroegte aan het werk. En daarbij zijn opnieuw stoffelijke resten aangetroffen. Ze worden in een laboratorium onderzocht. Volgens het OM gaat het om recente lichaamsdelen, vermoedelijk van één persoon. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Tegen de avond vanuit het zuidwesten opklaringen en droog. Temperatuur vanmiddag tussen 11 en 13 graden. Morgen bewolkt, af en toe wat zon. En het blijft met 14 graden aan de zachte kant. Dit was de ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Een stukje dat uh, wilde ik u toch niet onthouden, hoor. Het is te mooi om dat niet te laten horen. Let's Apple in 3, dus. En dat stond op 35. Uh, we gaan naar een andere LP, waar ik een beetje uh, in twijfel zat. Want uh, van deze plaat... Uh, uh, oh, welkom terug, overigens, Frank. Ja, ook welkom terug. Ja, ja dankjewel. We maken hier nog een beetje. Ja, ik, ik zit te genieten hier. Ja? Ja, en niet alleen van de muziek. Waarvan dan? Over heerlijke gevulde koek. Oh ja. Ja, Albert-Jan Vos, hè. de man van de gevulde koek hier. Ja. Filling koek noemen ze hem ook wel. Maar, <lacht> uh... ja. maar goed, maakt niet uit. Het is wel gezellig. En uh, hij is er in ieder geval. En uh, mocht u ook zin hebben om een gevulde koek te komen halen... of gewoon om, om dit programma live mee te maken... kom gewoon lekker langs hoor. Deur is open. Gewoon even naar boven lopen en uh, komt dat allemaal goed. Ik zei dus, de volgende plaat heb ik een beetje een probleem mee. Ik heb daar twee versies van. Uh, oh? Ja, uh, dat komt, uh, deze plaat. Uh, daar is een Amerikaanse en een Engelse versie van. En het vervelende is... Zo klinken ze anders dan? Praten ze anders? Nee. Oh. Uh, maar er staan andere nummers op. Oh? Uh, dus dat is heel jammer. Want eigenlijk het nummer wat ik het leukste van dit album vind... Nou, misschien gooi ik het er toch nog wel achteraan hoor. Ik weet het niet. Even kijken of dat lukt. Um, want er zijn twee versies van het album Out of Our Heads van de Rolling Stones. Uh, de Engelse versie, daar staat onder andere dus ook Satisfaction op. En uh, The Spider and the Fly, en dat vind ik nou juist zo'n leuk nummer. Maar op de Amerikaanse versie staat die niet. Nee, daar staat die niet op. Uh -oh. uh, daar staat Satisfaction niet op en daar staat ook The Spider and the Fly niet op. Uh -oh. uh, ja, dat is gewoon zo. Dat, dat was toen nog zo. Hè? De LP's werden in die twee landen verschillend uitgebracht. En de nummers die op de Engelse versie ontbraken van de Amerikaanse. om het even uh, helemaal moeilijk te maken. Ze betaalden gewoon niet genoeg. Ja. Nee, maar de de, vers, de de nummers die op de. Uh, Amerikaanse versie. Ont, nee, ja, die op de Engelse versie ontbraken van de Amerikaanse versie. die verscheen in Engeland als een EP'tje. Aha. Ja, zo, zo is dat Kunt u het nog volgen? Kunt u het nog volgen, maar zo is het dus Goed, van dat EP'tje dus, dat nummer wat dus niet voorkomt op de Engelse versie van dit album eh, Draaien we dus de titelsong van dat, eh, van dat EP'tje <laughs> dat is Ingewikkeld allemaal En dat heet Heart of Stone, hier zijn de Rolling Stones I wanna be alone But I love my girl at home I remember what she said She said My, my, my Don't tell lies Keep fidelity in your head Thank Dan krijgen die stones dan toch maar weer volkeurbehandelingen. Dat zie je maar weer. Ja, ja, ja. ja. Maar ik wilde toch. Uh, want dit nummer staat namelijk niet op die, op die Amerikaanse versie. En dat vind ik nou juist zo'n mooi nummer. van het, Maar ik, ja, ik had die andere wel bij me. Maar die plaat is zo verschrikkelijk slecht. Die is zo grijs gedraaid. Uh, en er is nog een oude Mono LP ook, is dus echt het originele exemplaar uit 1965. Van uh, The Rolling Stones, Out of Our Head. En u hoorde twee nummers, één van de Amerikaanse en één van de Engelse versie. Ik vind dat dat mag, die vrijheid hebben we gewoon. U hoorde achteraf volgens Hard of Stone en daarna hoorde u uh, uh, The Spider and The Fly. Oké, okay, nou, het is tijd voor... Uh, oh, dan moet ik even het lijstje kijken. Nummer... 33. 33? mag wel opschieten, anders komen we nooit klaar voor vijven. Uh, 33, dames en heren. En dat is wederom een beetje een lang nummer. Maar ja, dat heb je met LP's. Uh, Chicago 2. Uit 1970. Ja. Een van mijn favoriete... Nou, niet een van... Mijn favoriete Chicago-album, laat ik het zo zeggen. En het erge was, ik ben hem een tijdje kwijt geweest. En toen kreeg ik voor mijn uh, verjaardag... Uh, twee jaar geleden... Kreeg kreeg, twee. Kreeg ik twee... Eén was speciaal voor mij gekocht. In Londen nog wel. was een, Reaper, een, een, een, een nieuwe persing. Een, een, op 180 gram vinyl. Maar die hou ik graag netjes, Dus die heb ik thuis gelaten. Uh, maar dankzij uh, Karel de Meijer. Uh, vriend van me Beverwijk. Uh, kreeg ik dit exemplaar te pakken. Die, ja, die, die gaf van mij vol mijn verjaardag. En die heeft hem nu niet meer. Nee. Nee. nee, die had hem van Herman Schone. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus, <laughs> dus die, had, die heeft hem dus niet meer. Uh, ook maar, niet meer. Nee, <laughs> ik heb hem dus wel. Uh, Chicago 2. ...prachtige dubbelplaat uit 1970... ...en daarvan draaien wij... Uh, ...25... ...or 6 to 4... 5 or 6 En dat was Chicago nummer 33 in onze fantastische lijst. We mogen wel opgeschieten, jongens. anders redden we het niet voor vijf. <laughs> Al die lange nummers. Maar, maar goed, het, Moet is nog... ja, het is ook een beetje sneller praten. Het is ook een beetje CFM-lunch, natuurlijk. Vandaag. En vandaar dat we nu even dit gaan doen.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 Uh, tijd En vaak ook dure tijd. Uh, gekozen voor een uh, vegetarisch gerecht. Uh, wat uh, in 20 minuten op tafel kan staan. En uh, wat uh, omgerekend, denk ik, iets van 7 euro kost of zo. 7,50. Hangt, hangt er een beetje vanaf waar je je boodschappen doet. U heeft hiervoor. En uh, dat gerecht dat. Oh. Ik heb het nog niet eens verteld. Groene tagliatelle met blauwe kaassaus en croutons. En hiervoor heeft u nodig: 300 gram groene tagliatelle, zout, 2 theelepels Italiaanse kruiden, 2 deciliter sinaasappelsap, circa 100 gram gorgonzola, een halve eetlepel medium dry sherry, peper en een zakje croutons uh, naar smaak. Dus ik heb ze persoonlijk gekozen voor de walnoot- en kruidencroutons. De bereiding gaat als volgt. In uh, een pan met ruim kokend water en zout, de tagliatelle in ongeveer 6 minuten beter koken. Vier diepe borden voor verwarmen. In een pan uh, de sinaasappelsap en de gorgonzola al roerend uh, verwarmen tot een mooie gladde saus ontstaat. De brengt u op smaak met sherry, zout en peper. Vervolgens de uh, tagliatelle in een vergiet laten uitlekken. En door de saus heen scheppen. En dit vervolgens over de voorverwarmde borden heen scheppen. En tot slot de croutons eroverheen strooien. En dit gerecht is erg lekker met een salade van rucola en tomaat. Ik zou zeggen eet smakelijk. En u kunt het allemaal nog eens rustig nalezen, want dat staat intussen op onze Facebookpagina ja. www.facebook.com. Zandvoort Ja, en anders even kijken op de, op de pagina van Je mag je Zandvoort voelen. Ja, Als, ja ook. Want ook, daar ook. staat hij ook op. Daar staat hij ook op. Ja. Nou, eet smakelijk voor vanavond. Wij gaan gauw door, want we hebben nog veel meer te ja. doen. We gaan naar nummer 32. 32. Goed zo, Frank. <laughs> en welk album is dat? Starlight Dancer van de Nederlandse formatie Kayak... nummer van uh, Kajak, Ton Scherpe, Heel schreef het natuurlijk uiteraard. En uh, het was een soort tussenalbum, Frank, daar weet jij alles van, hè? Oh, ja, ja, maar dat sla ik net weg. Oh, dat sla ik net weg. Nou, ik weet het allemaal nog wel. Het album werd uh, maar liefst opgenomen in zes verschillende studio's. Ja. En uh, het was eigenlijk een soort tussenalbum omdat Pim Koopman, de drummer tot dan, uh, vertrok. Later zou hij overigens weer terugkomen. En is veel te vroeg overleden, Dus wat dat betreft uh, jammer dan. Maar zijn plekje werd door Max Werner ingenomen. Ja, de, maar dat was pas bij het uh, volgende het album. Het album hierna. Ja, ja. ja. En uh, dat was ook het album waar de grote hit Rutless Queen vanaf kwam. En dat werd Kayak niet in dank afgenomen. Want men vond eigenlijk met dit album al dat Kayak zijn roots verliet. De symfonische Rock. Ja. Men vond uh, dit album al veel te commercieel worden. En dat betekende dat een uh, heleboel uh, fans afhaakten, Maar er kwamen dus anderen voor terug. En nou ja, dat kan het symfonische nog niet verloor, verleerd is. Dat is later wel weer gebreken. Want daar zijn ze gewoon weer lekker naar terug gegaan. Starlight Dancer dus staat op 32. En we gaan naar uh, nummer 31. En dat is ook een hele mooie. Ja, Graham Nash. Ja, Songs for mm. Beginners. Prachtig album. Wat ja. hij uh, eigenlijk niet van plan was om te maken. Maar uh, omdat zijn relatie met uh, Joni Mitchell uh, beëindigde. Uh, heeft hij dat toch maar gedaan. Omdat de andere jongens ook een solo album uh, maakten. Ja. En uh, aan dit album uh, werkte onder andere mee Neil Young en uh, uh, David Crosby. Ja, op. <laughs> en Angela pop. heeft het liedje uitgekozen. Waarom, Angela? Uh, heel simpel. Ik vind het een mooi liedje. Nou, dat mag. Ja. Kijk, goede answer. Oké, okay, Man in the Mirror. 31 geluid in onze vinyl 5, eh, 40. Eh, 40 2015, zou wel ik het zeggen. En eh, dat was Graham Nash, album Songs for Beginners, zijn eerste solo album. En eh, nadat hij natuurlijk daarvoor al succes had gehad met de hollies. En vooral ook met Crosby, Stills, Nash en Young. Eh, we gaan door met, eh, even kijken, nummer 30 hè Frank, toch? Ja, ja, nou, ja en, ik moet even... Een nummer 30. Ja. Een artiest die uh, 30 januari van dit jaar is overleden, lees ik net. Ja, helaas. Uh, begonnen als een derde als uh, lid van het trio Aphrodite's Child. Waar onder andere ook Van Jelis als pianist organist van deel van uitmaakte. Grote hits met Five O'Clock, Rain and Tears en dat soort dingen allemaal. Maar dit album uh, uit ik dacht 72, is ook een uh, knaller geweest. Er stonden diverse... Grote hits op, waaronder Forever and Ever en het nummer dat wij er nu van gaan draaien. Demis Roesels heb ik het over? My en... friend, the wind. Dat was Demis Roussos. Het album uh, Forever and Ever heet in het album. Uh, heet het album. En uh, dat komt uit 1972. En u hoorde daarvan het prachtige My Friend the Wind. We zijn in de twintig aangeland. We gaan naar nummer 29. En nummer 29 is een man waar ik al heel lang fans van ben, fan van ben. En die ik ook live gezien heb. Dat was mijn eerste popconcert in 1964 waar ik alleen naartoe mocht. En dat was uh, Salvatore Adamo. Ja. En die staat op 29. En uh, we gaan een liedje draaien dat over de sneeuw gaat. Die wij waarschijnlijk dit jaar niet zo zien. Het wordt 15 graden vandaag al over. Dus zeg, uh, die, kans, die kans zit er niet echt in. Tombe la Neige. Gaan we draaien. Tombe la Neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige.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 Despoil. tombe la neige tout est blanc de désespoir triste certitude le froid et l'absence cet odieux silence Pas ce soir, me griep, en désespoir. Salvatore Adamo, Belg van Italiaanse afkomst, zoals u weet, en met nummer dat heet Tombe la neige, oftewel De sneeuwvalt. Ja! Nummer 28! stof uit je oren! het album Who's Next? We Dat nummer we 28. En het nummer heet One Get Fold Again. 28 in onze vinyl top 40 over het jaar 2015 van de afkomstig van het album Who's Next. En andere fantastische nummers hiervan zijn natuurlijk Baba O'Reilly onder andere. Dat is ook zo'n nummer wat hierop staat. Geweldig nummer. Won't get fooled again. En we gaan naar iets heel anders nu. Want de afwisseling is groot. We gaan naar nummer 27. Kate Bush. Army Dreamer. Army Dreamers. Ik geloof dat het zelfs een bescheiden hitje is geweest in de tijd. Uh, van het album Never Forever van ja. Kate Bush. En, uh, dat is de tweede album volgens mij. Ja, volgens mij ook. The Kick Inside was het eerste met Weathering Heights onder andere erop. En uh, The Man With the Child In His Eyes en dat soort prachtige dingen. En het bekendste nummer van deze LP is natuurlijk het nummer Babushka. Maar ja, we draaien niet altijd de bekendste nummers, want mijn medemensen hier die hebben ook inbreng. Ik ga dat niet allemaal zelf bepalen. We zijn voorkomend democratisch bezig. Ja. En, uh... Wij kiezen wat uit en jij draait wat anders. Ja. <laughs> net, net als in de politiek. Je stemt op iets en je krijgt iets totaal anders. Ja, dat, ja. dat, uh, dat, uh, dat is zo. We zijn hey. aangekomen bij nummer 26. Is dat zo? Ja. Oh. Dat ja, zijn dat is uh, de Doobie Brothers. Ja, van een album dat heet Best of the Doobies. En jij hebt hem uitgekozen. Ja, uh, ik ben het alweer kwijt. <laughs> uh, uh, ro rocking, Rock, uh, rocking, rocking Down, down the, the Highway. highway. Uit de tijd dat vernieuw nog hot was <lacht> Ik denk uh, eind jaren 60. Was het al vinyl? Was het geen bakkeliek meer? <lacht> nee, dat was al vinyl oh. Goed, uh, tweede uur zit erop We gaan naar het nieuws van twee uur En uh, ik uh, kom tot mijn schande Erachter dat wij het regennieuws Dit uur vergeten zijn, maar ja, dat kan ook niet anders Met zulke mooie muziek We gaan naar het uh, nieuws van twee uur En we komen natuurlijk zo meteen terug met nummer 24 Dus tot zo